Het is uh, drie minuten over vijf. Je luistert naar 4-7 Radio 1. En ik zit een beetje op het wedstrijdschema te kijken... wat ik ga kijken vandaag qua Olympische Spelen. Hockey. is stel om kwart voor twaalf. Een hockeywedstrijd Nederland-België. Dat is leuk, hè? En er is ook een herkansing voor het roeien. Volgens mij is dat uh, de Holland 8. Als ik het goed heb, dat weet ik niet helemaal zeker... maar volgens mij wel. Die uh, mogen nog één keer proberen om in de finale terecht te komen. En ik denk dat dat een beetje de twee wedstrijden zijn... waar ik wel het meest naar uitkijk. En zo zijn er nog veel meer... Uh, Toffe partijen en leuke wedstrijden die je kunt kijken op de tweede dag van de Olympische Spelen. Straks na zes uur gaan we het daar ook nog over hebben. Nu eerst een uurtje lekker muziek draaien en dat doen we met Robert Meder. Crack the playlist Crack the playlist met Robert Meder. Dat betekent dat Robert Meder vannacht de platen gaat uitzoeken. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, je doet me wel wat aan zeg. Je bent een DJ hè? Oh, ja geweest. Ja toch? Maar het is wel moeilijk kiezen hoor. Ja? Ja, weet je, bij mij gaat het zo van de ene kant naar de andere kant. En, als ik echt, en ik ben ook gewend om te denken in luisteraars. Als, ik, als het aan mij had gelegen, waren we nu begonnen met status komen, 4500 times de live versie in Glasgow. Ik vond het ook zo grappig toen... Uh... Maar dat doen we dus niet. Nee, precies. <laughs> maar ik vond het ook zo grappig toen ik jou vroeg... bij de meeste mensen die zeggen dan... oh ja, ja, ja, oké, okay, ja, ja. Ik kies wel even wat de plaatjes uit. Maar jij, jij schrok gewoon. Je raakt een <laughs> beetje in paniek. <laughs> nee, nee, nee, ik was niet in paniek. Ik, maar ik ga dan gelijk in de denkmodus. Dus als jij zegt van kies even gewoon twaalf platen uit... dan denk ik, ja, shit, twaalf... Uh, welke? Nou, die, en die, en die, en die. En dan zit ik op een gegeven moment zit ik op twintig. En ik ja. denk, ja, maar ik moet gaan kiezen. En ja, maar vind ik dat eigenlijk wel wat? Nee, er zit er ook één in, die we straks gaan draaien... waarvan ik eigenlijk denk, past hij er wel tussen? Daar twijfel je dan over, maar dat is wel weer een plaat met een verhaal. Snap okay. je? Ja, dus, dus past hij er wel dus tussen. Dus past hij er wel weer tussen, ja. ja. Waar ja, was ja. je dj? Ik ben uh, begonnen toen ik, uh, dat is ergens eind zeventig uh, jaar... toen had je nog FM Piratenstations. Toen was er in, in Soest waar ik woonde, was er een piraat... dat heette Radio Fantasy. En daar ben ik gewoon begonnen... En ik vond het gewoon leuk. Ik wilde het wel eens proberen. En toen ben ik voor het eerst achter een microfoon gekropen. En ik ben eigenlijk. We zijn nu geloof ik 30 of 35 jaar verder. En ik ben nooit meer van achter vandaag gekropen. Maar geen muziekradio meer. Heb je daar geen bij van? Nou, dat heb ik heel lang gedaan. Ik ben bij Radio Fendi. Ik heb een heel groot station in Baren. Digitaal FM heb ik het gedaan. Ik heb nog bandjes thuis opgenomen. Die in Italië aan het komen. Meer voor toeristen werden uitgezonden. En ik had op een gegeven moment zoveel gedaan. Op een bepaald moment ben je. Wil je door en ja. wil je wat anders? En ja, dat is langs de lijn geworden uiteindelijk. Ja, dus, toch, uh, toch liever gegaan voor de sport en de sportverslaggeving? Ja, de voor de inhoud. Eigenlijk. Ik vind het wel leuk om te praten met mensen en uh, me te verdiepen in mensen. En uh, ja, dat, dat vind ik leuk. En ja. dit, dit werd voor mij een beetje te leeg. Ik weet niet, het, het klinkt een beetje uh, niet-aardig, om even zo te zeggen. Mm -hmm. maar, maar dat was het voor mij, Ik was het er klaar mee eigenlijk. Ja, nou, dat kan toch. Maar ondertussen nog wel steeds een enorme muziek? Liefhebben of ben je daarna ook gestopt met, uh, met, met dingen ontdekken? Nou. Nee, dat niet. Ik ben nog wel een liefhebber, maar ik volg het niet zo intens als vroeger. Ik verzamelde vroeger ook singeltjes bijvoorbeeld. Die staan bij mij nog 7000 singels op zolder. Oh, mijn god. Ja, ik heb nog duizend singels uit 1963 bijvoorbeeld, keurige gerangschikt. Maar daar ga je vast nog wat mee doen, ooit? Oh, my gosh. Ja, doe ze nou weg. Nee, dat mag niet weg. Dus die heb ik allemaal nog op zolder staan. En ik moest ook iedere dag... Mijn vader had een platenwinkel, dus dat kwam goed uit. Want ik kon die singeltjes voor inkoopprijs kopen. Oh, ja. En dan ging ik luisteren naar die heb ik nog niet en die en ik kocht en dan kocht ik ook André van Duin en Willem Want die had ik nog niet. Weet je, ik moest het echt <lacht> Ik moest de hele top 40 compleet hebben op een gegeven moment en ik dacht nou stop ermee. Dus nu ja, het is nu allemaal anders als ik nu in de auto iets hoor en ik vind het een lekker nummer, ja, dan download ik het en ja zet ik het op een SD-kaartje en dan doe ik het in de auto erin. En als ik een slecht humeur heb, dan zet ik een bepaald nummer op... en dan ben ik weer vrolijk. Dat klinkt een stuk minder romantisch dan, uh, dan uh, 70.000 singeltjes op zolder hebben staan. 7.000, hè? Dat is wel, groot, wel, wel een niet. stuk praktischer. <laughs> Laten we je muziek gaan draaien. Je hebt dus ja. een mooi uitgebalanceerd lijstje gemaakt. Waar nou, gaan we mee beginnen? Nou, ik vond uh, een nummer wat bij mij echt... op het moment dat ik echt niet goed in de stemming ben... en ik draai dit nummer, dan ben ik gewoon weer in goede stemming. En dat geldt niet voor iedereen. Dus nogmaals, het kan best zijn dat heel veel mensen nu de radio uitzetten. Dan is dat maar jammer. Maar ik denk ook heel veel niet. Als je het begin alleen al hoort, echt die lekkere drums. Van Crystal, Nederlands meisje. Edison gewonnen. Full for you. Heerlijk. conversation.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 Crystal Fool for You in Crack the Playlist 4.7. Je luistert naar Radio 1 en Robert Meder. Had ik dat te veel gezegd gezien? Is dat nee. een lekker nummer of niet? Ja, dat is een fantastisch ik vind, nummer. Ik vind het zo Amerikaans klinken. Ik vind het echt heel En leuk. geen single geweest, toch? Dit is, de Dit album. is wel een singeltje ben geweest. Wel een singeltje Ja, ja, ja. ja ah, dat okay. was de opvolger van... Bottles. Bottles. Nee, Bottles was daarna, volgens mij. Oh. Volgens mij was het Rolling of zo. Het kwam oh, ja. van een album Rolling en Golden Days zat ervoor. Dat Golden, dus, Golden days, days, dat days, dat was het. Ja. Wat is de volgende? De volgende is een, een, een, een, een, ook weer een nummer met een verhaal. Um, is alweer van een hele tijd geleden, jaren negentig was het. Toen uh, was ik op Bonaire om een uh, radiostation te restylen. Die kregen een, een, een nieuwe zender. En die moesten zich allemaal ook richten op, uh, op Curaçao. En het hele station werd gerestyled. Dus een nieuwe studio, een nieuwe jingle pakket. Uh, nou, echt werd een heel nieuw station uit de grond. Uh, yeah. We gebruikten eigenlijk alleen de licentie van de man nog. de rest werd alles anders. En uh, daar ging ik... Uh, uh, iedere avond hardlopen, om fysiek ook een beetje in orde te blijven. En uh, ik weet nog precies dat ik door Kralendijk, uh, door de hoofdweg liep ik. En dan kwam ik bij de wereldomroep uit, zit er volgens mij nu niet meer. Dan ga je om de rotonde heen en dan ga je terug. En toen ging ik bij ons huis rechtsaf. Deed ik 20 meter voor ons huis met t-shirt uit, gooide ik over de schutting heen. Ik ging rechtsaf, ik liep 20 meter door, deed mijn schoenen uit... en liep me vervolgens bloedheet in het water vallen. En keek vervolgens naar boven en dacht, wat heb ik het toch vervelend. <laughs> en dat deed ik op, uh, op muziek van, uh, van Enigma. Ja, daar uh, kan dat wel goed op ook inderdaad. Ja, dat, dat, en, en het leuke was dat ik dat nummer, dat nummer duurt volgens mij een minuut of twintig. Ik denk niet dat we het helemaal draaien. Op die, op die LP duurde het twintig minuten. En ik had het op een cassettebandje op mijn hoofd. En ik wist dan op een gegeven moment precies, als ik daar in het nummer bij Die ben, ja. dan ben ik sneller dan gisteren. Snap je? Dus, dus, het, werd, dus werd, werd een, zo, het, het werd een soort baken voor mij. Ah, dus, ja. uh, en, en het nummer is ook heel erg mooi. Ik heb even uh, opgezocht waar het nu eigenlijk over gaat. Want het, is, het werd me helemaal niet duidelijk. Uh, als je hem hoort ook. Dit is hem. Dan hoor je in de verte, dan hoor je altijd iets met een klooster heeft. Het gaat over een droom die iemand krijgt, een verlichtende droom. In de ruïne van een kathedraal, dan komt hij bij een verboden deur. En dan kijkt hij dan achter en dan ziet hij een mooie, vrouw, een mooie vrouw en die fluistert dan Sade, dis moi, dis moi, Sade. En dat hoor je ook zo meteen. Oftewel Sade, vertel me, Sade, geef me. Nou, dit nummer doet mij gelijk denken aan Bonnet. En dit is zo'n beetje het moment dat Robert Medig zijn shirt uittrekt... <lacht> vervolgens zijn schoenen en ja. in het water lazert. Ja. <lacht> ik heb één keer gelopen met... De, we, waren, we deden dat toen met z'n drieën. En één keer met een van die drieën, die liep toen mee die avond. Want die wilde wel eens meemaken hoe dat dan was als je in het zweet loopt... en uh, vervolgens in het water terechtkomt. En ik was daar zo enthousiast over. En toen, dat, toen was het wat later. En ik zat het moment nooit vergeten. De zon was al onder. En we, en we dreven echt in zee... Bezweet en wel. We keken naar boven naar een sterrenhemel. Je hoort verder alleen maar dat kabbelende water. Ah, je had er nooit weg moeten gaan. eigenlijk. Ja, Jawel, wel, wel, wel. Als je een scheet laat, dan ruikt iedereen om op het eiland. Ah, ja, en, zo uh, klein is het. Ja. Ben je op een gegeven moment ben je het wel zat. Ja. Wat is de volgende? Ja, dan gaan we nog verder terug naar 1979. Je, je zei al, dat is een beetje de periode dat ik het, het, het disjockey heb uh, ontdekt. Of dat ik me daar probeerde in, uh, in te verbeteren. Toen heb ik ook gedraaid bij een Drive-In-show. Mm -hmm. Ik werd daarvoor gevraagd. Dat deden ze met z'n twee. Matt Black heette hier drive in in Baar. En heel veel mensen in Baar die nu luisteren, die kennen hem ongetwijfeld. Want we waren bekend en wereldberoemd in de hele omgeving. Mm -hmm. uh, en ja, we gingen dus feesten af: hockeyfeesten, handballfeesten, voetbalfeesten. We draaiden in het Baar samen met BZN, hebben we nog opgetreden, die toen nog een rockband was. Willem-Alexander mee. Uh... Nee, nee, nee. ik weet nog wel dat BZN toen de voorstelling begon... met uh, het Wilhelmus heel hard te spelen op een elektrische gitaar. Ah, dat was de ah, laatste keer dat ze speelden op BZC, want yeah, dat mocht helemaal niet. Yeah, yeah. <laughs> dus dat was wel heel erg leuk. En uh, uh, nou ja, goed, als je dan draait, dan heb je soms platen die liggen in een apart bakje... van als het echt niet lukt die avond. Hè, een publiekje een beetje op van wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Dan zet je deze op en dan uh, stroomt iedereen de randvloer op. In de stoom. in the fire. Stone, Earth, Wind and Fire in correcte playlist 47. Wat gaat je volgende plaat horen? Ja, we gaan alle kanten op, hè? Ja. Dat merk je. Uh, dit was, uh, wat was 1979? We gaan nu naar een paar jaar geleden. Sommige mensen zeggen soms wel eens dat ik een, een uh, emotionele lul ben, en dat uh, klopt. Uh, en bij platen heb ik dat ook. En uh, bij heel veel mensen, als je zegt dat je iets hebt met dochters van Marco Borsato, dan zegt de ene helft. Oh, vreselijk. Maar die heeft waarschijnlijk geen dochter. Ja. Yeah. En de andere helft zegt ja, mooi liedje. En die heeft waarschijnlijk een dochter. En uh, in dit geval geldt het. Is het ook wel. Uh, geldt het ook wel voor dochters en zonen. Want je kan het woord dochters makkelijk vervangen. Voor zonen. Want het gaat net zo snel. Dat uh, liedje heeft me enorm geraakt. Omdat alles in het liedje klopt. En, maar dat geldt dus alleen voor vaders die een dochter hebben. Of, ja. Ja, met name dochters, omdat het over dochters gaat. Maar ook als, omdat ze een zoon hebben. En je zou dat vervangen. Dan kan ik me niet voorstellen dat er niemand is die, uh, die zegt van nou dat liedje klopt niet. Maar komt dat dan omdat het gewoon zo'n mooi prachtig liedje is? Of is het gewoon heel slim geschreven? Het omdat is... zij ook wel weten dat er heel veel vaders zijn die Precies. een dochter hebben. Dat, dat, is, dat is het natuurlijk ook. Maar het is ook zo inderdaad op zondagmorgen wakker worden. Een kus op je wang krijgen. Dag pap, weet je. Ik zit nu uh, in Londen en mijn dochter moest huilen toen ze wegging. De dag voor ik wegging en voor ik naar bed ging lag er een briefje op mijn kussen. Lieve pap, ik hou van je. Veel oh, plezier. Ja, oh. dat is echt ontzettend ah. Oh. Ja. Maar dat zit allemaal in dat liedje. Ja. En als je dat allemaal hebt meegemaakt en die emotie kent... dan kan ik me niet voorstellen dat bij, bij mensen die emotie niet bovenkomt... als je dit liedje hoort. Ik ga het proberen op te wekken. Het moet vast lukken. Marco Bossa.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 Veranderd is. Maar hoe groot ze ook mag zijn, in mijn ogen blijven altijd klein. En zo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 maken, op Bossato speciaal voor alle vaders die een dochter hebben en dat zijn er veel en alle vaders die een zoon hebben. Wat nou, vind, vind jij nou? Ik, van vind het een, ik vind een mooi liedje en uh, maar ik denk dat ik het wel uh, dat ik het nog wel weet zal begrijpen als ik ooit een dochter of misschien ook een zoon heb ja. dat je dat je dan <lacht> nog wel nog beter raakt. Het is heel zoet. Dat, ja, het is, het is heel, het is, uber, het is meer zoet, maar ja. ik kan me voorstellen dat dat uh, inslaat als een bom helemaal als je je dochter misschien een beetje mist. Ja. En uh, nou ja, dat ik. Ik snap al dat dat werkt. Ja, gelukkig. Ja. <V statistically freezergraals> ja, je gaat het niet zeggen als je het niet snapt. Nee, ja, als, je... als je echt een plaat en helemaal niks vindt, moet je het ook zeggen. Ja, zeker, ja, ja? dat doe ja. ik ook. Absoluut. Ja, absoluut. ja, nee, er okay. is een veto bijvoorbeeld. Je mag geen platen van bluff draaien hier. Dat mag wel, maar daar ben ik dan niet mee eens. Echt waar? Ja, nee, daar hou ik helemaal niet van. Nee. Okay. Dus we uh, maar geef nou, niet. Moet ik even een <laughs> <je even> <laughs> nee. Het mag best. Goed, uh, dat is de volgende. Uh, uh, uh, Rowan Hesse wel of niet? Rowan Hesse oh, oh, wel. ja, ja okay, okay. die komt yeah. straks nog even langs. Okay. Uh, de volgende. We komen nu. Uh, ja, we gaan weer even een tijdje terug. Volgens mij is het de oudste die ik heb uitgezocht, 1969. Ook, ook maar even om aan te geven waar mijn smaak. Het gaat echt de ene kant en de andere kant op. We gaan van Marco Borsato naar Ten years after. Dat is bij heiligschennis waarschijnlijk bij heel veel muziekliefhebbers. Maar bij mij niet. Uh, ook dat is een plaat als ik nu in de polder hardloop of op een loopband aan het hardlopen ben, omdat ik daar dan gewoon zin in heb, dan, dan, dan uh, zie ik dat die hele, hele live-concert, terwijl ik het uh, één keer geloof ik op een video heb gezien en het heel anders was dan ik me voor had gesteld, maar dan blijf ik, ik zie, dan zie ik niet dat, dat wat ik me voorstel, um, zie ik dan niet dat wat ik heb gezien, maar ik zie mijn eigen voorstelling. Ja. Dus ik heb een eigen optreden inmiddels. Ik heb dat nummer zo vaak gehoord. Ik kan ook, uh, uh, de gitaarsolo kan ik ook moeiteloos uh, in de luchten meespelen. Ja. <laughs> ik heb het zo vaak gehoord. Ik vind het nog steeds zo'n ontzettend goed nummer. Want je hoort dat die Elvin Lee, die zanger van Ten Years After... die is zo ontzettend dronken, stoont uh, zoals iedereen bij Woodstock... op het moment dat hij dat speelde. Je moet hem helemaal uit laten draaien... want aan het einde hoor je de speaker ook... Uh, thank you. Ten years after. Hoor Als <laughs> die speaker zegt, die is ook helemaal verpakkelijk. Ja, helemaal helemaal beneveld. Maar de gitaarsolo en de swing die in dit nummer zit. En je hoort ook dat het op echte instrumenten zonder computer. Want die waarde nog helemaal niet wordt gespeeld. Het is, het is zo'n echt nummer. Ik vind het echt geweldig. after I'm going home. Wat gaat de volgende worden? De volgende, die had ik op mijn kaartje staan... wat hadden we nou net uh, gezegd? Oh ja, de Mark and Clark Band. Ja, we gaan echt van de ene uitzend naar het andere uit. Dat is een de Warndown Piano natuurlijk, want volgens mij hebben ze maar één hit gehad... en dat was de Warndown Piano. Ja. En heel veel oude mensen, die snappen wel waar ik het over heb... die ooit dat singeltje hebben gekocht. Want uh, dan hadden ze in Hilversum, op Hilversum 3... hadden ze dat nummer gewoon op een band gezet. En daar hadden ze uh, er een heel lang nummer van gemaakt... van een minuut of 7, 8 ongeveer. Dus ik kocht dat singeltje in de veronderstelling... dat ik een single kocht van een minuut of 7, 8. Dus ja. ik, die zet ik thuis op. Maar na een minuut of vier hield dat nummer gewoon op... Dacht ik, wat is dat nou voor onzin? Ik heb een heel ander. Ik had toch een heel lang nummer. Nou, dat was dus een singeltje. Waarbij als dan de A-kant klaar was, dan moet je een naaldje eraf halen, draaide hem om. Zet je hem aan de B-kant erop en dan ging het nummer weer door. Je kon niet lekker relaxed. Dus muziek uit de Het is nu even anders. En ja. ik kan me nog zo herinneren dat ik daar zo de P over in had. Dat ik later, ze hebben volgens mij één LP gemaakt. Wat, de rest was werkelijk bagger, wat er op die LP stond. Maar dat, daar stond worn Down piano in één track helemaal op en speciaal daarvoor heb ik uh, zat ook een enorme borst met haar schiepen me nou in één keer te binnen. Zitten ze uh, inderdaad op de hoes van die LP achter een piano en dat was hun famous moment. Uh, klinkt een beetje als een opera op popmuziek, maar ik vind het wel een erg leuk nummer, met name omdat er heel veel tempo wisselingen.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 is over and laughing that room is now worn out piano still be out of time oh the day on ago when the crowds came around to hear that piano now hour sound, but the crowds are all gone and the symphony's through and the piano crashed Play for you. Warn... Ja, Ik wilde hem even beken. Warn Down Piano, de Mark and Clark Band... En uh, dan is er één plaat dus, waar dus een heel klein stukje grijs is gedraaid. En de rest is uh, nog hartstikke gisteren. Nooit, nooit gedraaid de rest van de muziek. Nee, nee. Uh, wat gaan we nu draaien? Volgens mij weer een, uh, een Nederlands artiest. Hè? Ja, alleen... heb, je, heb je wat met uh, Nederlandse artiesten? Nee, nee. nee want toen ik van Crystal, die we eerder ja, hoorden, precies. toen ik dat nummer hoorde, toen wist ik helemaal niet dat zij Nederlands was. Het is niet dat je specifiek luistert naar. Uh, naar, nee, naar... Sterker, sterker nog, het schiet me nu te binnen dat Crystal, toen ik dat hoorde. Toen uh, wist ik niet dat het Crystal was. En toen hoorde ik wel het nummer. Ik, wat een lekker nummer. Maar dan wordt hij weer niet afgekondigd. weet je wel, En dan zie je het ook niet op je displaytje staan. Yeah. Dus ik heb, uh, het heeft me echt maanden geduurd om erachter te komen. Van, uh, <laughs> dat iemand die plaat het? afkondigde. Zodat ik wist dat het Crystal was. Maar met Alain Clark. Ja, ik vind het gewoon een lekkere zanger. En, uh, en Wat ik eerder vertelde met dat liedje met Daughters. Dat heeft, uh, daar hebben heel veel mensen met. Uh, als ze goed naar de tekst luisteren. Met Father and a Friend natuurlijk ook. Yeah. Met, uh, dat heb ik met mijn vader. Eigenlijk is het een liedje dat je dolgraag voor je vader zou willen zingen, maar ik kan niet zingen. En, uh, en ik zou ook voor mijn zoon uh, willen zingen... en ik zou het leuk vinden als mijn zoon Jasper hem voor mij zou zingen. Dus uh, ik wil hem eigenlijk alleen maar draaien voor mijn zoon en voor mijn vader. Oh papa, sit down and hear my song. Oh and if you feel like it then please sing along. No nothing that I wanna say I haven't said before. But to use your words...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 I'm just so proud of you Oh, Dad, your views in life Tell me how they came to be Well, see, I didn't know my father Like the way that you know me Son, life is just too short For us to never be in touch Oh, and that's why I want to tell you that I love you very much Oh, even though I don't always show En Clark, Father and Friends, het is een beetje de, uh, ja, de, de moderne versie van Steffen Bos, Papa. Hmm, ja. Eigenlijk. Dat, dat, zo, die, dat ja, genre ja, is het. Ja, uh, ja. Als je een hele cd zou moeten samenstellen... met, uh, met, uh, met liedjes van vaders ja. en dochters en, uh, en familieleden... dan staat deze er zeker op. Ja, papa had ik, die had ik ook inderdaad in het lijstje kunnen opnemen. Omdat uh, papa in een andere... Mijn vrouw heet Helen. Ja. En Sjors uh, die was op mijn bruiloft in 1992. En die heeft toen een andere versie van papa... gezongen voor mijn vrouw. En dat heette toen Helen. Ik ja. hou nog steeds van jou. Op de, op de bruiloft was wel erg leuk. Als ik, ook als en de ik dat opnames liedje van... Hoor, Nee, vol, nou, misschien ergens op een video. Ja. Oh, dat zou mooi zijn. Om dat nog eens een keertje dat te kunnen horen. Dat zou ik echt eens moeten gaan zoeken. Maar ja. ah, doe dat? Ja, ja, ja. Kom je die uh, singles zingen? Nog eens hoor. Tegen? Ja, hij is nu wat met zijn stem. Hij komt een best aardig ja? zingen, moet ik zeggen. Ja. Zoals voor Ja, echt. Ja, ja, je je niet, Zeg nee, nee, ja, maar. Het zal dus aan een vraag ja. tegenkom je. Uh, wat is de volgende die we uh, gaan horen? Uh, nou, twee, um, uh, wat recentere. Zometeen, uh, uh, nou, laat maar gelijk maar doen. de Babysitters and Everything is Gonna Be Alright. Een vrolijk zomersliedje. Met een ontzettend leuke clip, vind ik. Mm -hmm. Met die flashmob. Oh, ja. Volgens mij is het een Australisch yeah. beentje volgens mij. Als ik me goed herinner. Maar ik kan het niet helemaal zeker. Ehm... Um, Leuke videoclip, vrolijk nummer. Ik word er ook vrolijk van als ik het hoor. En het doet mij heel erg denken aan de radio 1 sportzomer waar het is we echt, nu echt, in zitten. Echt van dit moment. hè? Dit, echt echt, van is dit moment, echt ja. de zomerhit. Misschien ja, wel. Ja. Of een van de zomerhits in ja, ieder geval. Ik denk het wel. Dus en we hadden natuurlijk niet zo'n hele goede sportzomer. Uh, uh, nu dan met de spelen, dan hopen we tenminste nog wat uh, uh, aan oranje gevoel uh, te hebben en te houden. Maar uh, dat hele project, die Radio 1 sportzomer, nou, je bent er zelf ook bij betrokken. Ik vind het echt zo geweldig. Het is geweldig om te maken. We krijgen ontzettend veel leuke reacties. Je krijgt natuurlijk ook wat mindere reacties van mensen... die echt blijven hangen aan het oude en dit niet willen. Mm -hmm. En uh, ik hoop echt dat we dit uh, in de zomer gewoon vaker gaan doen. Gewoon elke zomer eigenlijk misschien. Wat, wat mij betreft gewoon elke zomer. Ja. En dan misschien elke herfst ook wel. En ja. als het dan toch winter is, is het toch bijna zomer. Dus waarom dan niet gelijk de winter er ook maar bij? Ja. Um, dus ik vind het echt Radio 1 zoals Radio 1 moet zijn, die enorme mix met uh, uh, van nieuws en sport, met uh, duo presentatie, met uh, prima redactie. Uh, het liep gewoon als een trein. En als ik dit nummer hoor, word ik er vrolijk van niet alleen af van het nummer, maar ook vanwege het feit dat ik betrokken mocht zijn bij de radio 1 Sportschool. So you say everything's gonna be alright now. But how do you really...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 down the my voice because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally so I say orchestra en everything's gonna be alright? Het is een beetje een, een soort uh, officieus themalied geworden van de Radio 1 Sportzomer. Heb jij dat ook niet? Dan Dat je het heel erg aan ik, denk. ik. Heb het heel, ik heb het meteen als ik hem ja. ook op andere zenders hoor. Meteen, Bizar, denk je hè? aan uh, ja, ja, ja. Maar je denkt ook aan alle aan een soort van soort van fragmenten die op radio ja. zijn gehoord en ja. en en die met uh, maar heel erg met deze zomer. Ja. En ook het, wat, dat schiet minuten binnen als ik het toen ik hem hoorde dat dat je dan ook ziet van. Ik zat toen daar achter de microfoon en dan heb je voor je twee schermen en dan zie je dan uh, de webcam. Wat we dus mensen thuis de webcam zien, dat zien wij dan als we in de studio zitten op twee grote schermen voor ons op de televisie en dat je dan ook opkijkt en dat je dan ook die videoclip ziet. Ja. Het was ook leuk van ja, ja, ja. die in de Die die videoclip zit nu in mijn hoofd vanwege ja. die sportsalon natuurlijk. Ja, ja, nee, het pas heel erg. Het gaat ook niet meer weg denk nee, ik. Nee. nee, dat denk ik Hoeft niet. Ook niet? Van nee, precies. Wat gaat hem worden de laatste? Dat is een nummer waar uh, dat heeft ook weer met radio te maken, waar ik mijn hart aan verpand heb. Uh, ik ben groot fan van uh, radio, kleinschalige radio. Dus uh, echt uh, gewoon uh, niche-markt, zoals we dat noemen. Gewoon gericht van bij het schaatsen, schaatsradio. Bij het voetballen, voetbalradio. Bij het wielrennen, wielrenradio... Bij het golven, golfradio. <laughs> Uh, radio heb ik niet gemaakt. Uh, Golfradio, daar uh, uh, ga ik binnenkort mee uh, aan de slag. Oh. Om dat een beetje te organiseren met de KLM Open. Vind ik erg leuk. Daar heb ik een klein rolletje in. Uh, voor het voetbal- als schaatsradio heb ik al gemaakt. Samen met BNN overigens. In een hele grote keet bij, uh, bij Tialf hebben we samen het een en ander gedaan. En dit laatste nummer heeft te maken met 2008, het EK in Bern. Uh, bij het WK ben ik daarmee begonnen in Duitsland. En twee jaar later in Bern hebben we het ook gedaan. Hebben we radio gemaakt speciaal voor de fans in de stad waar de wedstrijd wordt gespeeld. Op dus een, een, een evenementenfrequentie ook, ja, hè? Ja. ja? gewoon een lokale zender. Ja. En in Bern was dat een enorm succes. Heel Bern was een succes. Alle wedstrijden die er gespeeld werden, waren een uh, voor rijden. <laughs> ja. En uh, toen heb ik één nummer, echt op verzoek van heel veel uh, fans uh, gedraaid. Een nummer van Ro en Herzen. En elke keer als ik dat nummer hoor, dan denk ik ook echt aan die... Tent waar ik in de regen in zat op de media compound met zo'n oranje zeil eromheen met een heel klein mengpaneeltje waar we radio mee maakten. Het was echt een radio zoals radio bedoeld is. En dan dit nummer: dat oranje gevoel naar boven halen vlak voor zijn wedstrijd met, uh, met Rohan Hessen. En het heet een kwestie van geduld: ja, de live-versie. Uh, ja, die, die nee, is echt ja, natuurlijk, die is, dat is ja, de beste. het publiek er lekker mee gaat. Heerlijk. We gaan hem draaien. Um... Wat, wat gaat het worden, Olympische Spelen? Gaan we, gaan we een, een iets betere sportzomer tegemoet, denk jij... dan wat we tot nu toe hebben gehad? Of? Nee, ja, slechter kan het niet. Dus, uh... <laughs> ja, dat is waar, ja, ja. ja. Nee, ik denk het wel. Ja, toch? Ik, ik heb er echt wel vertrouwen in. Uh, ja. wel iets van 180 sporters die meedoen. Nou, nou dat moet toch wel een medaille uitkomen. Ja, maar kijk, halen. weet je wat het is? Wij zijn nu niet echt verwend met prestaties. Dus... Als we nu vier keer brons halen, dan zijn we al blij met brons. Ben ik tevreden, ja. Dus ik vind het wel goed. <lacht> ja. En het worden mijn eerste spelen, dus voor mij... al halen we geen enkele medaille. voor mij is het al goed. Maar ja. voor, voor, voor Nederland hoop ik echt dat we een aantal medailles gaan halen. Maak er een mooie tijd van. Nog 2,5 week werken en dan eindelijk met vakantie, toch? Zo is het, dan ja. dan heb je steeds ja. ja, dagen Geniet ja, nou. <lacht> ja, nou. ervan. En we okay. gaan uh, horen Rowan Ro Ro Hessen en Kwestie van Geduld. Het is een kwestie <tie> van geduld. Rustig wachten op de dag dat heel Holland-Limbus Dat heel Holland-Limbus O, Oh, ik heb mijn ganse lange leven gewaagd. de dag die moest komen en op de nacht. Alles wat ik woi, maar wat ik nooit kreeg. Is te duur of te vroeg of te laat voor mij. Wachten op succes en op die mooie dag. Dat ik in de zon, ik m'n moet lachen. Ik wil een boel om te geven. En nou toe heb ik alleen maar geduld. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland in loopt. Dat heel Holland limpers loopt. Oh, zoveel dieren, en zoveel energie. En aan iemand die mij kent, zeg nou Soms heb ik je een vies gezicht zat ik niet helaas meer. Wat kun er dit tegen leven hier? Hij ik vroeg hem maar doe je lief? Denken je, denken je, denken ik begreep het niet. Maar ik doe het nou voor de maximale. Deze kwestie van je te is tegenwoordig. Dat kun je dan een dag, hoor je dan de rest? Op de buren met een metropol kist, dan loop ik op een en weer naar I'm De feestmuziek en zo, ook de vroege zondagochtend. Ron Hessen een kwestie van Geduld Radio 1. Je luistert naar 4-7 met meteen nog een uur lang uh, 4-7 met Ferdinand aan voetbal. We hebben kijkcijfer, bingo, we bellen de ouders van zwemmer Jurie Verlinde. Nu is het nieuws vanuit Limburg. Slunaken, hoe is het daar? Je hoort het.